үүүр Goedemiddag, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Max Verstappen wint opnieuw de Grand Prix van Zandvoort. Honderdduizenden racefans zagen hem, net als vorig jaar, als eerste over de finish gaan. Nu komt hij door die arena, die slinger met al die oranje mensen. Dat oranje legioen, die oranje zee, die Orange Army. Verstappen, nog lang niet van het gas af, maar ook niet vol gas op weg naar Arie Luyendijk. Dit gaat het moment worden, de laatste kombocht van de race. Je kunt het publiek al horen, Niki Lauda 1985. Max Verstappen 2021 en dat doet het opnieuw. 2022, tweede zegen op rij in Zandvoort. Ja, Verstappen wint voor de vierde keer op rij. George Russell eindigde als tweede, Charles Leclerc werd derde. In Pakistan hebben ze nog steeds last van heftige weersomstandigheden. Daarom is de oever van het grootste Zoetwatermeer doorbroken om water eruit te laten stromen. Daardoor moesten honderdduizend mensen hun huis verlaten. Maar volgens de autoriteiten zijn hiermee meer evacuaties en slachtoffers voorkomen. Op dit moment staat een derde van het land onder water. Tientallen miljoenen mensen zijn getroffen en bijna 1.300 mensen zijn omgekomen. Twee mannen hebben in Uddel in Gelderland een peperdure concertharp gered van de achterbank van een auto. De bestuurster was aan het rijden toen haar auto in de fik vloog. Zelf kon ze er op tijd uitkomen, maar haar instrument lag er nog in. De twee mannen hebben het ding van 20.000 euro net op tijd uit de auto kunnen tillen. Het voertuig brandde daarna helemaal af. En naast de coureurs moesten vandaag ook voetballers aan de bak. FC Emmen ontving AZ, maar wist geen doelpunten te scoren. De Alkmaaders zaten zelf lekker in de wedstrijd. En voor rust stond het al 0-3. Verslaggever Susse van Kleef. 3-0 alweer. Reinders met een schot vanaf de rand 16. Mag helemaal vrij aanleggen. Krult hem in de linkerhoek. Mooi gedaan, maar waarom dat mag van Emmen, dat is de vraag. 3-0 dus al na 33 minuten spelen hier. Die derde goal was ook meteen de laatste. AZ komt hiermee op de tweede plaats in de eredivisie onder koploper Ajax. SC Heerenveen speelde tegen NEC, dat bleef 0-0. Ook RKC Waalwijk kwam vandaag in actie. De Brabanders wonnen hun eerste wedstrijd van dit seizoen. Met 5-2 waren ze te sterk voor Excelsior. Het weer, het koelt vanavond af en er kan plaatselijk een bui vallen. Morgen opnieuw lekker zonnig en nog warmer, zo'n 30 graden. Later kans op onweer. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate.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 Zin in, zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu Race Radio. like the wind, uh, ook wel een beetje in de geest van deze Duitse Grand Prix van uh, 2022. Allemaal dus gewonnen door de heer Max Verstappen. Reciterend tegenwoordig in Monte Carlo. Monaco. Ja, ongelooflijk. Uh, ja, want hij heeft vier vierde overwinning op een rij. Hè. Ja, dat zijn er niet... ook niet veel die Zo. dat kunnen vertellen, denk ik. Nee, dat denk ook niet. Vier op een rij. Dat uh, zal wel eerder gebeurd zijn. Want Hemmels mm, natuurlijk ook. Zoemacher, ja, denk, denk ik, het ik wel. Ja, ik ga weer even terug naar de periode dat uh, Nigel Menzel in 1992 wereldkampioen ja. werd. Die ja. had er vijf op een rij. Ja, geef, en dus, uh, dus, uh, ja, Kekker Rosberg... Uh, Won nummer maar in een in één een een een seizoen. seizoen. En, en toen een, werd hij wereldkampioen. Volgens mij 82. 82, ja. 82, nee, inderdaad. Goed. Goed. Okay. Nou ja, Max uh, leidt nu met uh, 310 punten. Hmm? Uh, en Leclerc 201. Dus inderdaad die 109 punten verschil. Nou ja, hmm. ik denk dat het bijna gebeurd is. En, uh, ja, je weet het nooit hoor. Dat kan volgende week zijn been breken. Nou, laten we het Zullen we er niet van Maar we gaan er niet van uit. We gaan er niet van uit. Nou, we hebben net uh, even gekeken samen naar de prijsuitreiking. Die was uh, geweldig natuurlijk. Ja. Eerst de Wilhelmus en toen uh, geknuffel, of daarvoor nog geknuffeld met zijn vader. Mm -hmm. Die er gelukkig weer bij was na een uh, coronabesmetting. Mm -hmm. hey, hij, uh, hij vertelde net nog dat hij op uh, vrijdag en zaterdag knalend tastend voor de televisie zat. En dat hij er niet bij kon zijn. Maar uh, dat hij heel blij was. Dat hij bij dit volksfeest, zoals u het noemde, er wel bij kon zijn. Hij roemde de Red Bull-strategie, uh, uh, Bull, uh, want uh, ja, je moet wel klaarstaan met een goede strategie. Dat is inderdaad ook zo, natuurlijk. Mm. En uh, ja, uh, hij, hij keek er ook van op dat Max meteen na die safety car ja. direct uh, die Hamilton pakte. En dat, dat was op zich wel. Uh, Opvallend hoe wat hij deed. Ja. Nou goed, we hebben, wie hebben we ook gezien. En uh, dat is meteen een wereldbekende... Hij uh, ja, is een wereldbekende Zandvoort. Van Zandvoort. <laughs> dat is namelijk David Molenburg. Urge. Ja, die, die stond ook op, op het podium. Op het podium. Ja, ja. Geweldig. Ja. Hij uh, mocht uh, de uh, beker uitreiken aan uh, George Russell. Ja. Aan de, de nummer twee. En uh, nou ja goed, uh, hij werd uh, ook nog in beeld gebracht uiteraard. En zijn naam erbij. Nou ja, dan kijken hoeveel mensen naar. Vijf, zes miljoen per, per race. Uh, ik denk het wel. Dus ja. Uh, nou ja goed, die uh, kan niet meer zomaar over straatstrijden. Er lopen zo dadelijk een aantal handtekeningen ja, ik ja. aan in de nou, jaren. Hij, hij was al BZ'er, bekende standvoerder natuurlijk. Ja. Maar uh, nu is hij een, ja, een BW, een bekende wereldburger. Ja. Ja. Dus dat is wel leuk. Nou ja, Hans Beun verschijnt nog op de, op de, bij de prijzen Dat is niet Heineken. schaker. Nee, niet de schaker, maar wel een van de hoge pieven bij, uh, bij sponsor uh, Heineken. Ja. Uh, wat wel opvallend was, dat uh, David Molenbrug heel snel is. Heb je, dat, heb je dat nog gezien? Ja. Want hij dook direct weg. Ja, hij was er meteen Goed Toen zo voor je Dat was heel erg leuk om te zien. Ja, ik, ik probeer hem ook uh, nog even te pakken te krijgen, ja, David, leuk, Want ja, het ja, zou proberen. wel leuk zijn als we hem ja, nog, uh, nog even in de uitzending ja, zouden kunnen krijgen. Ja, want dat, dat, dat is uh, leuk. Nou, ja, je kan hem gewoon bellen. Dat vind ik misschien wel leuk. Ja, tuurlijk. Uh, ik heb het even netjes aangevraagd via de boordkant. Heel goed. Heel goed. Woord, Via de heer Sands. Nee, dat, ja. dat komt helemaal goed. en uh, ja, Gelukkig was de hele familie van verstappen. Dus zijn moeder, mm -hmm. Sofie en zijn mm -hmm. zus, uh, mm -hmm. naam even ontschoten. Victor maar, Victoria. Victoria, Victoria de... uh, Kelly Piquet. Uh, ja, en, en natuurlijk Kelly Piquet, zijn ja. vriendin. Mm -hmm. Dus die waren ook allemaal bezig. Uh, nou ja, ik denk dat ze vanavond gewoon in de staat allemaal te zien zijn. He, dan gaan ze samen met z'n allen <laughs> nou, feest vieren. Jij, jij zegt wat. Uh, ik uh, sprak gisteren uh, Edwin Sibbel. En je weet, die heeft uh, buitenspel, doet hij dat? Ja, ja. Ooit is de familie Verstappen heel stiekem in buitenspel geweest. Ja, dat okay. ja, ze zijn alweer een hele tijd terug hoor. Maar ze hebben Nou, dat, ze hebben, dat, ze hebben dat, dat dat eerder ook wel gegeten nou, hoor, in, uh, in het dorp. Ja, dat was bij uh, Evi. Ja, die, inderdaad. Uh, die bij Hup. Evi. En uh, toen ze helemaal achterin gaan zitten, dat ze niet uh, direct herkend werden en zo. Uh, maar ja, dat moet natuurlijk kunnen. Ik bedoel, uh, maar als ze helemaal vooraan gaan zitten, dan... Ja, dan, uh, dan, dan, dan staat het ineens zwart van de mensen Ja, dan de van de mensen. Dus... Uh, maar het is niet makkelijk van verstappen hoor. Hij kan eigenlijk geen stap zetten in Nederland. Zonder herkend te worden en dan ook aangeklompt te worden. Daarom is hij zo blij dat hij in Monaco was. Weet je waar mij dat aan doet denken? Aan de hoogtijdagen. Heb jij er ook van? Nee, aan de hoogtijdagen van. Doe maar dat Henny Vrienden ook op een gegeven moment overal. Ja? Uh, moest onderduiken. Nou, ik had hem niet herkend hoor, waarschijnlijk. Nee, en die vrienden niet, maar ook Ernst Jans <laughs> en uh, Jan Hendricks niet. Als ik nee, uh, het nee. verhaal uh, van uh, René van Collen mag geloven, was dat ongeveer dezelfde soort taal Ja, dus het die is er origineel niet gebeurd. Tegen, he? ja, het was origineel gebeurd dat ze dus ergens bij zo'n een of andere... ja, wat was het, een buurtclub... dat ze door het luikje naar achteren... om de venster te ontlopen. Een van de redenen dat ze gestopt zijn toen, waarschijnlijk. Denk het wel, ja. Dat zie ik met de maxverstappen niet zo 1-3 gebeuren. Nee, die gaat nog wel een paar jaar door, hopelijk. en Hopelijk gaan we er in ook nog meer van genieten. In ieder geval volgend jaar, 2023. En in november wordt bekend... of ook 24 en 2025 dan nog een race in Stomvoort is. Ik kan me niet voorstellen dat het niet zo is, maar... Ja, je weet het niet met de opkomst van de goed betalende steden zoals Los Angeles en, en nou, Miami al vorig jaar al natuurlijk, maar ja, die, die, die leggen gewoon tientallen miljoenen neer. Ja, als er niet meer is. Wij liggen gewoon een bescheiden En ja, wij kunnen net, tenminste, wij, uh, Scuizon so uh, voor kan net eigenlijk een beetje rondkomen. <tomt> en, uh, ja, kunnen niet bouwen op steun van uh, de, de overheid. overheid. Gelukkig was Mark Rutte dus ook niet aanwezig. Nee. voor de prijs te rijden, want ik denk dat hij heel... Uh, zou die een rookbommetje terug moeten koppen, denk nou, ik. Nou ja. ja, misschien wel, want ik denk niet dat hij... Uh, erg uh, goed onthaald uh, had uh, geworden. Ja. Die hadden ze denk ik ook met geblindeerde auto... in geblinde geblindeerde auto ja. af moeten voeren ja. van het circuit, denk want ik. Want het is natuurlijk moeilijk hè, voor die organisatie... als je moet opboksen tegen een Singapore... of tegen een uh, uh, uh, uh, Las Vegas. Hmm. Las Vegas kan ze toch, hè? Ja, Las ja, ja, ja. Vegas. Ja, we... Dat uh, ja, daar komt gewoon... Tientallen miljoenen uh, overheidsgeld vrij om dat te organiseren. Ze zien de kracht van de, de marketing, en. Uh, maar ja, helaas zien ze dat in Nederland niet. Nee. En, uh, nee. ja, ze doen meer aan vrouwenvoetbal dan aan de vuurlijn. Uh, uh, ja, en, en, en aan de andere kant, ik kan mij aan een uitzending van de Kant nog herinneren. Uh, toen wij dat uh, hoorden dat ze bij de in Las Vegas ja. gingen rijden. De collega Stui die dan de opmerking maken van... nou ja, misschien laten ze David Copperfield de wedstrijd ja, afvangen. Ja, ja, ja. <laughs> en dat in denk ik twintig auto's ineens verdwenen ja. zijn. Ja, dat zou nou, er nog wel geweest zijn, in Nederland als er, een, uh, als, als er een donkere vrouw gaat, uh, in de Formule 1 mee gaat doen. Zij denken? Nou, dan komt ze in Nederland wel... Uh, over de brug. Denk je niet? Hm. Nou ja, ik ga daar verder niet op in. Maar goed, uh, hm. ik, uh, ik ga er zo vandoor. Ik uh, kom straks nog bij je terug. Ja, ja, ja wel de, wel even de... te de horen hoe het, de, kleine, uh, de thermometer hangen weer even in het centrum van Ja, een kleine sfeerimpressie uit ja, de Halterstraat. Want daar zal het nu ook uh, in alle kroeg uh, groot feest zijn waarschijnlijk. Ja. En uh, ja, normaal loopt het rond een uur of negen, uh, half tien dan helemaal vol. Hm. Maar ik denk dat het uh, nu al uh, heel snel uh, enorm druk zal zijn. Ja. Nou, ik woon uh, daarboven, dus ik heb een prachtig uitzicht. Ga uh, je ook weer live uitzenden op Facebook? Uh, dit weer zo no, fijn, nee, uh, dat ja. heb ik keer gedaan gisteren, maar dat ga ik natuurlijk uh, niet weer doen. Hm of het moet helemaal in de hand lopen... dat ze op de daken gaan staan, dan is het nog <laughs> wat anders. Maar, nou, want ik denk dat er heel weinig ruimte verder ook is. Ja, bedoel... Het is net de, de pitstraat van Zandvoort. Nou ja, de, gisteravond de, de zag je al dat er eigenlijk niemand meer bij komt. Nee. En voordat de mensen bij, bij Blue Zone tegen de muur gedrukt worden... ja, ja je weet het niet. Dat, ja. uh, je moet toch die crowd control een beetje in de gaten houden. Ja, dat lijkt maar, mij ook. Nou, waren er uh, gisteravond wel heel veel beveiligers op de been. Hmm. Maar als, het, als er steeds van alle zijstraten zijn... met mensen binnenstromen... Um, op een gegeven moment is het vol. Gouden tip... Ga naar het Gasthuisplein ook even. Ja, daar, het Gasthuisplein is, is natuurlijk er, een daar goed idee. Er is te doen. Absoluut. Ook uh, daar is ook iemand voor bier, die. Uh, Birgit, is het uh, ja. leuk om. Uh, Lijkt mij wel. Dus ja, ik, nee, ik zou daar bijna ik, zeggen. Uh, daar, is zat, ja. daar is ruimte zat. En die uh, gaan ze dat vanavond ook wel doen hoor. Dus ze proberen het af te sluiten. Allemaal, ik zou bijna zeggen. als daar nou eens een uh, Formule 1-coureur. daar naar het Wapen van Zand wordt. moet je eens kijken hoe snel uh, de Haltestraat erin nou, is. Als jullie uh, verstappen daar een biertje gaan drinken. dan worden daar ook druk, toch? Ja, met een Heineken. Met een Heineken, ja. Uh, 0 ,0, he, ja, 0,0. Ja, okay, goed, uh, goed, nou, ik vond het heel leuk met die je te maken. Uh, ja, uh, is gelijk. Ja, okay. ja, ja, dat is via de telefoon. Hans Botman was dit. Uh, die uh, even mijn, uh, mijn companies in uh, drukke Grand Prix-tijden, want dat is het zeker geweest. En dat ik er nog niks staat te raaskallen... in al die acht uur dat ik hier bezig ben. Dat kan altijd nog, hè? want we hebben nog drie kwartier. Uh, ja, dat vind ik ook wel op zich al een prestatie. Uh, we gaan weer iets uh, promoten. Het is gewoon weer van eigen bodem. Uh, Jolien, het nummer dat heet Pretty. I fell in love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 still think I'm pretty Your favorite song The one from Before I react I'm showing you the best part you still think I'm pretty? Hans uh, straks uh, over een ongeveer een kwartier nog even in de uitzending halen. Telefonisch. Uh, dus dat uh, komt helemaal goed. Uh, Jolien was dat met Pretty. Uh, zij uh, staat in de finale van de grote prijs voor Rotterdam. Dat is een andere grote prijs. Want we hebben vandaag een uh, grote prijs uh, van Nederland gehad. Maar dat ging met Formule 1 auto's. Uh, en we hebben de collega van dienst die gisteren hier uh, overuren heeft zitten maken. Benno Veugen. Ja, goedemiddag Jaap. Goedemiddag. Uh, je hebt ook heel met een klein scheef oog uh, gekeken vanaf wat er een beetje in de regio gebeurde, maar ja, wat kunnen we erover vertellen? Nou, eigenlijk uh, niet zo heel veel. Het was uh, een hele rustige tot en met nu, hè. laten we dat even voorop stellen. Want uh, het is nu uh, na vijf en de mensen zijn moe en er uh, gaat straks weer een uh, de uh, drank uh, in de man. En dat uh, zorgt dan weer voor de nodige narigheid. Dus dat is altijd uh, de ellende, is vaak aan het eind van de dag. Uh, is ook zo mijn ervaring. Uh, maar ja, wat, wat was het? Uh, we hadden vanochtend om negen uh, uur een ongeval met letsel op de Korsverlorenstraat En uh, daar zal het wel een beetje rumoerig zijn geweest met Sirenes. Dan nog eentje in Badhoeverdorp. En dan moest de, een, een, een, een officier van dienst van de brandweer... die moest om vijf over half twaalf de politie assisteren op de boulevard banane in het dorp... Um, um, we hadden nog wel een ongeluk in Heemstede op de Lankoslaan. Um, um, nou, en verder valt het eigenlijk wel mee wat er allemaal aan de hand is. Het is uh, tot nu toe, ja, er was nog een, uh, nou ja, de, de brandweer moest nog even naar het circuit om tien over drie voor een brandje. Zo tenminste, dat melk de website. Ja. Um, uh, maar dat ging niet met toeters en bellen, dat was niet geval dus. Aan de hand was Weet ik niet. Ik, uh, ik weet niet of jullie nog wat uh, uh, mensen daar over hebben gehoord. Maar mm. uh, vooralsnog uh, zullen de kroon wel niet halen, zullen we maar denken. Ja, ja. Nou, en later op de middag was er nog een ongeval in Vogelsang en in Haarlem. Dat is net gebeurd. Daar zijn ze nog mee bezig. En uh, verder gaan nog de Amalans volwassen scheppend, zoals dat heet, naar Zandvoort. En dat betekent dat er dus extra mensen en materiaal richting het dorp worden gestuurd voor het geval dat. Ja, dus, calamiteiten, uh, weet je, dat kunnen we nooit van tevoren inschatten. Maar het is altijd nee. handig als je ze een beetje achter de hand hebt staan. Precies, en dan, uh, want het is toch altijd vanuit Haarlem naar Zandvoort: is toch altijd uh, 8 tot 10 minuten aanrijdtijd voor ambulances. Ja. Uh, dus tenminste, als ze van de post zelf moeten komen. En dat betekent dat, uh, nou ja, dat, uh, dat is een enorme tijdswinst als die ambulance al in Zandvoort is. Dus, ja. ja. En dat gebeurt dan ook regelmatig dat die scheppend in Zandvoort wordt gezet. En dan gaan ze meestal bij de reddingsbrigade post-noord staan. Want daar kunnen ze lekker uh, buiten zitten en over het strand kijken. En een bakkie doen, een beetje lekker kleppen met de collega's van de reddingsbrigade. <lacht> ja, eigenlijk een beetje een praatje pot doen en eventjes ja. de Grand Prix van Nederland een beetje doornemen. Ja, precies. precies. Uh, ja. En, uh, en dat, maar dat gebeurt door de week uh, ook wel op zomerse uh, dagen. Ja. En dan uh, schiet schieten door de verrekijkers kijken. En dat soort dingen meer. Dus uh, dat is wel leuk. En uh, je, je leert het ook wel Ja, uh, maar jij hebt uh, voor de rest eigenlijk uh, gewoon van huis uit uh, de boel zitten bekijken van afstand. Ja. En uh, je dacht uh, van uh, het kan me verder even gestolen worden. Nou ja, precies. Dus waar gisteren ook een, een pittige uitzending en uh, nou, je, je zal het wel ook wel voelen Jaap, dat, dat de laatste loodjes gaan wel tellen en dan is uh, het lekker om een, een dagje rustig aan te doen. Ja, ik moet je zeggen, ik, ik, ik heb af en toe even kort wel eens even op dat krukje achter gezeten, maar ik uh, merk er eigenlijk helemaal niks van en uh, het raaskallen, dat heb ik ook achterwege gelaten tot nu toe, maar ja... Ja, het, ik bedoel, eh, ja, dan, kom ik, dan maak ik al, allerlei rare zinnen dat ik er ook helemaal niet meer uitkom. Maar ja. <laughs> dat, dat is nog tot dusver nog enigszins uh, uh, redelijk achterwege gebleven. Maar goed, uh, ja, je weet het niet, goed. we hebben nog een half uur. Dus. Ja, erop, erop. Nou, nou, dat doe je goed in de <laughs> ja. ja, nou ja, dat, uh, dat was ik toch al van plan. Maar uh, we gaan straks uh, ja, uh, even dit zeggen. Dan nou, gaat Hans Botman nog even. Uh, vanuit zijn eigen huis nog even kijken hoe de stemming erbij hangt in het dorp, maar ik denk dat, dat daar uh, wel een oranje feestje aan het losbarsten is, zo denk ik. Ja, dat denk ik wel, ja. ja. In ieder geval op de webcam zie ik een grote massa mensen het circuit overlaten. Is een ja. een beetje jonger eigenlijk, omdat er natuurlijk nog een race van de Formule 2 is, die uh, ongetwijfeld ook heel spectaculair gaan zijn. En er komt natuurlijk nog een... Uh, een airshow, dus... Ja, wat ik nu begrepen heb, is uh, dat Afro Jack uh, schijnt bezig uh, te zijn... om uh, nog even uh, de mensen nog een beetje te plezieren. Maar of dat, uh, ja, of dat uh, gaat helpen met, uh, met een overwinning uh, van de Nederlander op zak, dat weet ik niet. Nee, nee, nee. nee. We gaan het meemaken, Jav, hè? ja. Ja, uh, dank voor de bijdrage, uh, Benno. Uh, en uh, volgende ja, ja. week uh, zit jij natuurlijk hier samen met Rob. Dus dat, uh, ja, inderdaad, Inderdaad. Helemaal goed. Uh, we gaan uh, verder. Hier is Brian Adams met Run To You. RACE RACE RADIO, Race Radio. Blijkbaar is het uh, nu op het uh, circuit bij de Zone waar de vision Afrojack nu bezig zijn. Om denk ik een beetje de boel te entertainen en uh, natuurlijk ook om het publiek geleidelijk aan van het uh, circuit af uh, te krijgen. Want de mensenstroom uh, ja, die is best nog wel immens, dat heb ik uh, net uh, gehoord van Ben Oveugel. Die had dat uh, op de webcam gezien dat het circuit dus als een soort stadion helemaal leeg loopt. Als je 100.000 mensen in één keer uh, door de straten van Zandvoort ziet lopen... ...ja, dan is dat natuurlijk toch wel eventjes een dingetje. Uh, goed, uh, Low Addicts was dit met een Paul Hazendonk remix voor wat het waard is. Nou ja, je zult maar net horen en je denkt, goh, leuk. Uh, dan heb ik ook nieuws voor je, want die uh, mensen van Low Addicts komen hier uit de buurt uit Haarlem... En ze gaan op 24 september in Patronaat optreden. Dus uh, bij deze uh, kun je dus ook dit soort muziek uh, daar verwachten. Als je het heel erg leuk vindt. Dan ben ik een soort man van plugger. En die, uh, ja, ik ken wel uh, mensen die dat uh, beroep uh, nog in een grijs verleden hebben gedaan. Maar goed, uh, daar ga ik je niet uh, verder mee vermoeien. Wat ik wel weet is dat uh, ene David Molenburg vandaag uh, op het podium heeft uh, gestaan. Die mocht... Uh, de trofee voor uh, de nummer 2 uitreiken. Dat uh, was uh, George Russell. En David Bolenburg is ook een uh, muziekliefhebber. Uh, het is een iets wat andere versie. En ik weet dat hij ontzettend van Baltasar houdt. Dus, uh, maar of hij mee zit te luisteren, Vink, ik, ik denk het niet... want hij heeft wel heel wat andere dingen aan zijn hoofd. En dit is uit uh, een versie... Ja, een versie gemaakt van de Purple Disco Machine Remix... van het nummer Losers... En Balthasar, voor de mensen, die komt uit België. Balthazar met losers. Maar of er ook verliezers zijn vandaag, dat weet ik niet. Um, ja, we kunnen helaas de inmiddels bekende wereldburger David Molenburg niet te pakken krijgen. Maar um, wellicht wel zijn schaduw. En dat is de woordvoerder van diezelfde gebeten, En toevallig ook nog ex-collega van, uh, van deze omroep. Dus dat is Walter Sans. Goedemiddag. Hallo ja, goedemiddag. Ja. Uh, ja, dan uh, gaan we gewoon even op een andere manier dit uh, aanvliegen. Uh, laten we eerst, uh, om ook even een beetje een officieel tintje eraan te geven. Want ja, uh, het is natuurlijk wel een, uh, een heel verhaal uh, geweest uh, vandaag hè, rondom het circuit. Het uh, een heel bijzonder verhaal. Ik sta hier nu uh, bij de slipschool. Ja. En uh, al die mensen die vanochtend dus inderdaad uh, naar binnen kwamen, die gaan dus nu allemaal weer naar buiten. Ja. En ik zie alleen maar blije gezichten. Ja, dat geloof ik wel, ja. Ja, uh. ja, het is echt ontzettend leuk. Ja, uh, hebben jullie uh, nog noemenswaardige problemen als gemeente Zandwoord nog ergens? Uh, zijn jullie die tegengekomen of valt dat wel mee? Uh, nou ja, weet je, ja, de, de instroom die is echt heel goed verlopen. Uh. Uh, dat had het had misschien ook weer te maken dat natuurlijk de race pas om drie uur was. Dus het is eigenlijk best uh, gelijkmatig gegaan. En ja. We hebben toch wel gemeten dat mensen heel vroeger waren. Dat, uh, dat ook wel weer. dus Het is heel grappig. dat was een hele club die echt eindelijk meteen vanaf het begin was. Uh. En daarna kwam het inderdaad langzaam verder op gang, maar... Ja, het is dat uitverkocht huis, het staat helemaal vol. Ja. En, en nu, en dat is natuurlijk ook leuk voor de Zandvoort... Dus over het kwartier is de airshow te zien vanaf de Boulevard. Ja, ook dat nog. Dus, dus ja, dus dat krijgen we ook nog bij. Ja. En, en ik zie als ik hier naar de, naar de uitgang kijk, hmm. zie ik een, een, een grote stroom richting van Spijkstraat gaan. Ja. En de andere kant, en die is misschien nog wel groter. Dat zijn allemaal mensen die richting Boulevard Strand gaan. Ja. Dus die zullen ongetwijfeld ook nog even van. Alle, in ieder geval de Airshow bekijken. En ook nog uh, van beyond uh, wat dingen zien. En misschien nog even de troneten te pakken of wat er ook. Dat is helemaal leuk. Ja, want het uh, weer is uh, oké, okay, denk ik. Hè. Het uh, betrok eventjes. Maar goed, uh, uh, de mensen Dat is ook een beetje het uh, idee. We staat even, ja? even te kijken of er geen zeedamp uh, zou komen. Na, nou ja, de, uh, goed, dat mag geen naam ja. hebben. Maar ik uh, denk dat het ook wel slim is uh, geweest wat jullie gedaan hebben. Om uh, de mensen uh, op die manier het een beetje te spreiden. Ook uh, via ja. de boulevard, hè. Ja, we hebben het vorig jaar eigenlijk ook wel gedaan. Eerst eerst was natuurlijk de, de, alleen de Van Spijkstraat. Toen mm. uh, op een gegeven moment, op de tweede dag, merkten we ook vorig jaar al van ja, uh, dan komt, die, komt er toch wel heel erg veel druk op. Dus inderdaad die tweede route erbij gekomen. Mm. En je ziet uh, dat het zich heel mooi verdeelt. Het is echt, uh, echt die, die, die, nou, als ik hier kijk en ik zie die trap in de vette, die is helemaal oranje richting mm. boulevard. Het ziet er uh, prachtig uit. Ja. Het gaat ook de hele wereld over als je het mij vraagt, als we op een gegeven moment weer beelden vanuit de lucht maken, dan denken ze, wat is ik, uh, daar aan de hand? Ik, ik mag het eigenlijk niet zeggen, ja, maar ik ben altijd heel blij als er een rode vlag is op het circuit. <laughs> op het moment dat er een rode vlag is, dan gaan, al, dan gaan die helikopterbeelden de hele wereld over, wat ja. een mooie zand wordt. En dan zie je inderdaad het circuit, je ziet strand, je ziet uh, hoe mooi het dorp is. Mm -hmm. En uh, dus wat dat betreft, uh, ja, ik, uh, ik ben eigenlijk heel tevreden als ik die helikopterbeelden allemaal zie, Dus ja. super. Uh, nou, hartelijk dank even voor de, voor de bijdrage. Maar, uh, maar ja, ja, ja? wat voel je nou van dat de burgemeester de tweede prijs uitreekt? Uh, ja, kijk, daarom, dat, dat hadden Hans en ik al bedacht. Daarom wilden we hem toch uh, even nog in de uitzending hebben. Maar goed, dat is helaas niet gelukt. Want hij kan niet meer. Vanmiddag pas hoor. Ja, uh, uh, goed. Een gegeven moment is dat vanmiddag komt dan dat bericht. Als ja. hij uh, langer uh, kon, kan blijven. Want we hadden natuurlijk ook wat verplichtingen achter en uh, achter de, van de backstage. Hmm. En er komt een bericht van, uh, ja, we willen toch graag dat de burgemeester de tweede prijs uitreikt. Nou, dat uh, zou ja, ik dus, niet... Uh, ja, ja, dat is natuurlijk uh, ontzettend -like. ja. leuk. Uh, ja, hij kan alleen niet meer over straat lopen in Zandvoort, hè? Want, het is ik, denk, hij, want ik bedoel, het is één, uh, één handdruk verwijderd van Max Verstappen. Ik want dat, denk uh, dat heel <laughs> veel burgemeesters dat <laughs> hebben. Gehoord, op dit moment. Ja. ja, goed. Uh, speciaal voor jou, omdat je toch uh, ook uh, net als ik uh, die platen ontzettend veel gepromoot hebt, is uh, Verlieden dat leuk? Ja, nou ja, ik zit er eigenlijk aan het denken, want ongeveer uh, twee jaar geleden, dat was ook uh, begin september, mm -hmm. hebben we nog met Feline zitten praten. Ja, nou dan komt hij ja, nog een ja, keer. komt het goed uit. Ja, Oké, okay. hoi. hoi. Ik weet dat ik het maar moet begaan. Hoi, hoi, hoi, hoi. Het is niet zo dat jij iets hebt misdaan. Ik stond aan het komen.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 als ik ga...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 Zo heb ik uh, onverwijld een beetje stiekem een halve alternatieve VM er doorheen uh, lopen trappen bij deze ra race radio. Maar goed, uh, dit had ook een reden. Want uh, Walter Sons en ik hebben ooit uh, dit nummer van uh, Verlien geadopteerd, maar er is uh, verder nooit meer wat uitgekomen. Uh, uh, we gaan uh, nog even voor de laatste maal uh, naar uh, mijn uh, compaan uh, van de afgelopen dag, uh, Hans, uh, Hans Botman. Want ja, jij staat nu weer in het centrum, heb ik uh, begrepen. Ah ja, ja, ik sta hier op een vertrouwde uh, plek in de Haldenstraat, boven de zaak waar ik woon. Ja. En ik heb een mooi uitzicht wat er allemaal gebeurt. Het is onvoorstelbaar wat ik allemaal zie. Ik zie alleen maar één steinende oranje massa. We <laughs> staan bij een Blue zone, al tegen de muren gedrukt bijna. Mm. Ja, daar kunnen we nu wel wat bij. Maar ik zie uh, vaders met kinderen op hun schouders. Ja. Het is uh, één groot volksveeglijker zo. Ja. Lijkt wel, uh, ja, het lijkt wel zo'n uh, bevrijdingsfeest Ja, ja dat, uh, nou ja, dat is ook wel een uh, vorm van uh, bevrijding, denk ik toch? Ik jij de muziek van uh, Chin Chin. Hm? Helemaal goed. En dan aan de andere kant is bij Anders. Dan staat de muziek nog iets harder. <laughs> Hoor je nog iets beter? Ik ben nu of je iets kan krijgen. Nou. Ik hoor wel wat, maar uh, zijn ze tegen ja. elkaar aan het opbieden, wat uh, betreft de geluidsdagen die we hebben uh, in dat opzicht, of niet? Geloof maar dat het uh, gewoon een hele koude muziek <laughs> ja, Er zijn alleen maar feestnummers en zo, dus uh, iedereen staat het dansen. moet zeggen dat de gemeente het goed heeft uh, opgepakt hoor. Ze laten uh, jongeren met een soort vuilniszakken met zo'n ring, weet je wel. Dat ja, ja. uh, mensen hun glasen daarin kunnen gooien. Ze pikken ze zelf van tafel, of er, er niet zoveel troepen... Uh, uh, ja. Maar uh, ik moet zeggen dat... Uh, ja, het is nu... Hoe laat is nu? Het uh, of zo. 14, ja, hè? ja. Ja, en nu is het nog tamelijk rustig. Maar ik denk dat rond de uur om 8, 9... Ja, gaat het los. Hey, vol staat. En uh, dat zijn ook we wel eens voor gevaarlijke uh, situaties kunnen ook zorgen. Ja. Nou, maar we hadden dus in ieder geval dat de mensen ook naar de, de kast gaan... ...bij het water en Daar is ook nog iets te doen, die hier, uh, organiseert en alles. Dus, uh, maar kijk, die Alpenstraat die, die heeft natuurlijk een enorm aantrekkingskracht. Ja. Iedereen, iedereen wil daarbij zijn en, uh, ja, dat kan niet doen. We hadden we gewoon een kruis die gelukkig uh, wel om 11 uh, uur dicht gaan die bar. Hmm? Uh, sorry, om 12 uh, nee, uur gaan die 11 uh, nee, uur gaan die bar dicht. En om 12 uur gaat uh... uur, moet iedereen een beetje weg zijn en om 1 uur sluit alles. Dus, ja, uh, ja. En uh, dan hoor je de muziek ook niet meer. Uh, uh. Kijk, ik ben hier niet vier dagen gewend. Ik ben niet anders gewend nu, dus uh, ik ken alle... Wordt uh, afkicken voor je, denk ik. En, ja, ik ken alle feestnummers uit mijn hoofd. de bootje <laughs> ...door de Amstelvaart en dus we hebben een bootje... ...gevaar door de Amstel. het ligt nog. Weet ik. En ja. Al die... Uh, nou, ik wil niet zeggen, ik kunt me ...maar die slechte nummers, ...die krijg ik allemaal te horen. Dus. Ja. Maar <laughs> ik draai morgen lekker mijn eigen muziek weer. En, uh, Helemaal goed. Ja, ik geniet hier wel van. Het is een uh, geweldige sfeer. Ja. Ja, de Het is maar uh, vier dagen, weet je. En, ja. Uh, ja, dit, dit moet gewoon kunnen. Het heeft zoveel nodig. De ondernemers hebben het nodig. We hebben het eerder gehoord hè, van... Uh, van uh, Tommy van Anders, uh, die zegt ook: Nou, dit is een enorme opkikker voor de horeca en mensen. voor die het toch een hele tijd heel erg vlak te hebben gehad. Ja. Maar uh, hij zegt ook: We kunnen nu uh, redelijk uh, de winter doorlopen. Dus. Goed! Maar het, wordt, het blijft nog lang onrustig in de Ja, ik uh, vond het reuze leuk. We gaan afsluiten. En ja. tot, uh, nou ja, ik weet het niet, misschien dinsdag met de in dat kan nog wel zo. Voor mij zijn ze er alle drie. Uh, ja. Frank en Tino uh, en, uh, en Ger. En, uh, en, en ik. hij zijn natuurlijk ja. vier. Uh, dus uh, dan kom ik in een sportbochtje. Ja, is dan goed. Blik, dan blikken we nog wel even terug op zon dingen. Oké. hartelijk ja, dank. Ja, ja hoor. Ik kom het uh, heel gezellig met je jongen. We hebben het uh, feest elkaar. Ja, is goed. Dat, oh, was, okay, hoor, dat, was, dat, dat was Hans. Uh, en ik sluit af met uh, een nummer van Artistiek. En dat is een DJ-producer die, naar nou idee, niet daar niets zou misstaan vanavond. En vandag, vandaag aan het eind van de Dutch Grand Prix. Wat mij betreft, graag tot dinsdag uh, in de Kant zo. En anders komende donderdag weer in de Alternatieve VM tussen 7 en 10. het NOS Nieuws van 6